9 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Het Duitse chemie- en farmaconcern Bayer gaat op de schop. Daarbij verdwijnen de komende jaren 12.000 banen. Dat is zo'n 10 van het totaal aantal. Het merendeel sneuvelt in Duitsland en bij de divisie gewasbescherming. Of er ook banen bij de Nederlandse vestigingen verdwijnen... is nog niet duidelijk. Begin dit jaar nam Bayer het Amerikaanse Monsanto... voor bijna 60 miljard euro over. De fusie en de aangekondigde reorganisatie... moeten samen een besparing opleveren van ruim 2,5 miljard euro... Minister Blok ziet weinig ruimte voor nieuwe internationale sancties tegen Rusland. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het Russisch optreden... tegen Oekraïnische schepen van afgelopen weekend niet ongestraft mag blijven. De minister zei dat hij niet terugschikt voor sancties... maar hij benadrukte dat hij dat in internationaal verband wil doen... en daarvoor weinig steun verwacht. Ook ziet minister Blok niets in het sturen van NAVO-schepen naar de zee van Azov... waar president Poroshenko van Oekraïne eerder om vroeg. Het afschieten van ruim 1800 edelherten in de Oostvadersplassen zal de vogelstand daar ernstig verstoren. En daarom moet de afgegeven vergunning worden ingetrokken... vinden drie natuurorganisaties. Vandaag diende voor de rechtbank een bezwaar tegen deze vergunning. De provincie Flevoland wil door nu ruim 1800 edelherten af te schieten... deze winter massale sterfte onder de dieren voorkomen. De rechter doet uiterlijk 13 december uitspraak. Voor die tijd worden geen edelherten afgeschoten. Een piloot van Japan Airlines is in Londen veroordeeld... omdat hij dronken wilde gaan vliegen. De man had tien keer zoveel alcohol in zijn bloed als toegestaan was. Hij liep tegen de lamp toen hij eind oktober op vliegveld Heathrow in een bus zat... die hem en andere bemanningsleden naar een vliegtuig moest brengen. De chauffeur van de bus merkte dat de Japanse piloot naar alcohol rook... en waarschuwde de politie. Het weer, de regen trekt weg en de temperatuur daalt naar een graad of negen. Morgen is het vooral smiddags af en toe zon en er kan ook nog een enkele bui vallen. Met maximaal elf graden is het zacht. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Vragen man We blijven hier tot zons opgaan We stellen elkaar vragen over Hoe lekker we staan Kijk mij, gaan. mij gaan. Ja. Het water vloeit hier rijkelend. We dansen. Ja, dat hebben we gemeen We stellen elkaar vragen over Hoe lekker we staan te gaan Op schaal van één any food. I'm uh. het album van TOLS, uh, Blijf Je Cool. En uh, dat is een nummer wat we uh, alles uh, gedraaid hebben. Dit nummer trouwens ook, Kijk Mij Gaan. Uh, dat, uh, begon, uh, ook, uh, daar begonnen we mee, het uh, tweede uur van deze Alternative FM. Straks nog twee nummers van Dusty Stray. Um, en die gaan we zo dadelijk uh, horen. Maar we hebben natuurlijk nog meer nieuwe muziek uh, bij ons uh, liggen. want uh, ja, afgelopen week is ook nog de EP Silhouette van Joël Gorjarn. Zo moet ik het eigenlijk omvatten. Om, om want het is een, Indische, een Indiaanse achtergrond die Joël heeft. En misschien zitten ze te luisteren en uh, zit ze te stil te kniffelen van... Ja, jij uh, spreekt toch uh, mijn achternaam niet helemaal goed uit. Dan hoor ik het graag, de fonetische spelling. Want dan kan ik het de volgende keer goed spellen en goed zeggen, denk ik dan ook. Uh, maar ik heb er wat, wat moeite mee. Uh, op die EP Silhouette staat ook uh, dit nummer. En dat nummer dat heet... Stolen Moments. Charn. Het lijkt wel Benno Veugel, die zich ja. ook soms zijn mond breekt over bepaalde uitspraken. Straks tussen 10 en 12 hebben we weer een aflevering van Peaceful Radio. Maar zover is het nog niet, want we gaan naar de andere kant van, de, van, de, ja, van, van dit scherm. Want daar staan nog twee muzikanten klaar. Jonathan en Stuart, Dusty Stray. Um, uh, de twee nummers die nu uh, te horen zijn... dat zijn twee nummers van uh, verschillende albums. Van twee eerdere albums die, uh, die uh, Dusty Stray heeft uitgebracht. Eén van de, de nummers die je gaat horen... dat is van uh, het album A Tree, Fell and Other Songs. Dat is... De, het album uh, uit 2015, waar uh, nee 2000 nee nog verder terug, wel 2015, waarmee dus die hier ook uh, geweest is uh, destijds. En dan hebben we nog een heel ja oud een, een oud nummer, echt en oud. Ja. Dat, ja, dat is Tales <laughs> of Misfortune en Woe. Eerste album, ja. Het ja, eerste album. Ja. Uh, dat eerste album dateert van 2009 uh, uh, uh, denk ik. 9. Ja. En die yeah. uh, tree Fell and Other Songs, dat is van 2015. Ja. Yeah. Zie je? Dan ben ik toch nog wel een beetje redelijk thuis. Nou, uh, ik zou zeggen, welke twee zijn het? Uh, Oké, okay, de eerste uh, heet uh, The Dead Don't Care. Ja. En de tweede heet Little Birdie. All oh, right. Ja. Yeah. Oké, okay, The Dead Don't Care. Here we go. dead with that high-pitched wind That night that you were with me Dat krijg je ervan als je nog een fotootje moet maken en je zit in de laatste strofe van het liedje. Dan moet je wel heel erg hard rennen aan de andere kant van de microfoon weer te komen. Het laatste nummer. En dat is van het eerste album wat Dusty Stray heeft uitgebracht. Hey little birdie, up in that tree, why? are falling, it's colder each day. Why don't you fly south and stay? Most of your family surely have flown. What makes you stay? van het eerste album van uh, Dusty Stray uit 2009. Um, het, is, uh, ja, het zit erop, dus dat uh, betekent dat we zo dadelijk nog eventjes uh, de afsluitende babbel hebben, maar goed, dat is uh, voor zo dadelijk. Nu eerst weer een beetje ouderwets indie-werk en die komt van The Tiger Pilots en Don't Let Me Go. Is ook uh, geweest uh, bij ons in de studio helemaal uh, aan het begin van het jaar. Uh, dat nog eens uh, vlak voor de zomer. De Tiger Pilots en Don't Let Me Go. En we zullen ze weer gaan tegenkomen bij de Roep Agda Award. Nou, Jonathan. Ja, hallo. dat was het. <laughs> ja, dat was het. Dus ja, dat was leuk. Yeah. Ja, ja, ja. Oh, oké. Okay. Um, uh, wat uh, gaat er nog gebeuren met Estranged de komende tijd? Ja, ik hoop nog steeds uh, een paar mooie recensies en <laughs> <laughs> uh, dit soort dingen. Maar uh, even kijken, ik ga, ik ga wel... Um uh, ja, ik, ik, ik zit nu in het einde... Nee, ik ben net klaar met uh, popronden. Ken je popronden? Ja, ken ik. <laughs> dus ja. uh, ik heb uh, 18 keer gespeeld of zo. Nou, dat popronde. is wel erg uh, oh, intensief, ja. ja, ja, ja. Dus ik, ik, ik, ik, ik zit nu een beetje te, okay, rustig te zijn, ja. ja. En, uh, maar ik hoop in 2019 uh, een soort uh, tournee uh, met uh, Houskamerconcerten. Uh, ja, -concerten. concerten? Ja, dus uh, als iemand hier een Ja, ja, ja. Is, dat, dan, is dat met hk concert of is dat gewoon zoals nee, jij dat bedoelt? Dus, voor is mij, zelf. ik ik, voor jouzelf? Ja, ik ga iedereen uh, in Nederland vragen. <laughs> <En> iedereen die <laughs> ja. jij kent in Nederland nee, vragen? Nee, ik bedoel ook mensen die ik niet ken. Ja, als yeah. iemand echt uh, Dusty Stray een soort uh, concert uh, ja. Ja. wil, dan ben dan ik... Klaar voor. Je, ja. bent er, je bent er beschikbaar ja. voor. Ik ja, zag ook dat je nog, uh, nog aan het eind van het jaar nog terug gaat naar Texas. Om ik ga te spelen. wel ja, voor kerst. Uh, ja. Ja, we gaan naar, uh, ja, naar in Dallas. Vlak bij Dallas. Vlakbij Dallas ja. En uh, ja en ik ga ook daar, uh, daar begint ook de distributie van uh, Strange daar in Amerika. Ja. Tot nu is het alleen maar hier in, in Engeland. Ik bedoel. Uh, in Nederland? Uh, no, uh, Gran-Brittannië. Groot-Brittannië. Ja. Groot-Brittannië. Daar heb je ook nog iemand zitten die uh, jouw muziek uh, probeert uh, ja. aan de te brengen? Ja, het uh, zit bij uh, Cargo Cargo Records. Dat ja? yeah. zag, yeah. ik. zag ik. Yeah. Um, goed, uh, dat is even wat er nu op stapel staat met Estranged. En dan, uh, ja, dat, uh, we zullen het uh, in de gaten gaan houden. Dankjewel. Yeah. Owen okay. yeah. oh, ja, is ook, ook uh, verkrijgbaar. Uh, verkrijgbaar uh, by, uh, uh, ik bedoel. Uh, alle de concerto. Uh, ik bedoel. Uh, ja, uh, uh, uh, de De plaatwinkels, ja, Van, yeah. uh, Je kent ze en wel van de Record Store Day. Yeah. Uh, dat soort dingen. Yeah, ik zou al, zeggen, al ga de al... laatste plaatwinkels in Nederland. Yeah, ik zou ook zeggen. Ga eens even lekker uh, langs Noordend. In, in halem Noord. Yeah. Dus die, die, die, en, en sounds in Haarlem. Die zijn best denk ik nog wel een beetje happig. Op dit soort muziek denk ik. Ja ja dus, yeah, yeah. dus dat, dat zijn twee adresses... die je van mij even gewoon nu uh, krijgt sounds Haarlem platenzaak sorry that... platenzaak yeah. sounds Haarlem is een platenzaak ja yeah, maar ik ken de naam niet ik ken je niet nee. en North End Records is ook een platenzaak zit yeah, in Haarlem ja dat wel ja ja ja ono dan ben ik even zijn naam zijn blomsteel okay. dat is uh, de man achter okay. uh, <laughs> achter de, de achter North End Records, maar goed. Ik ga investigeren. Ga ja. ja, ja. <laughs> yeah. jij investigeren? Yeah, yeah. I'm ja, going to get to the bottom. Uh, <laughs> okay, okay. Uh, Dusty Stray is getting a private investigator. <laughs> to find all the is ja, ja, in Nederland. Ja, ja, yeah. ja oké. Okay. Goed. Dank je voor je komst. Dank jij wel. Yeah. En uh, graag tot een andere keer. Oké. Okay, Dank je wel. Dat was Dusty Stray. En wij gaan uh, nog eventjes uh, het, uh, nog even een lijst uh, afwerken wat betreft. Uh, uh, de nummers die we nog uh, willen spelen. Anke Timmer is er een van. En Quickstep. We zijn aan de muziek gekomen dankzij Olga Taal van J.O.T. Het bedrijf wat Olga Taal doet. Maar dit stond uh, toch eigenlijk twee jaar geleden... toch ook uh, gewoon onder onze neus. Kalulu, uh, Forgot to Ask. Ook te vinden op uh, dat project wat uh, Michel Ebbe en uh, Demet... keuzeren hebben gedaan van uh, ja, de the Tree of Life Ever After project. Twee jaar geleden hebben ze dat opgezet... Uh, het geld, wat trouwens opgehaald is... is naar de Nederlandse vereniging uh, gegaan van leverpatiënten. Of uh, ja, dacht ik dat het uh, zo om, uh, omschreven moet worden. Uh, daar is het geld naartoe gegaan. Want het nichtje van de MET is uiteindelijk aan een leverziekte overleden. En uh, ja, dat, uh, de vraag was natuurlijk... Uh, bestaat er ook nog muziek uh, uh, als het gaat om... ja, rouwmuziek als het gaat om kinderen? W want uh, dat was eigenlijk een beetje wat uh, de twee eigenlijk bezig heeft uh, gehouden. En uiteindelijk prompt stonden daar een paar uh, Rotterdamse... Nou ja, borrel wat Rotterdamse muzikanten op. En die zeiden dat uh, lijkt ons een heel mooi project om mee te doen. En uiteindelijk is dat ook, ja, hebben we hier ook ruim aandacht uh, besteed aan dat hele verhaal. En nu dus weer, omdat het precies twee jaar geleden is. Daarvoor horen we Anke Timmer met Quickstep. Dat is uh, de laatste single die zij heeft uh, gemaakt. En niet zo lang geleden heeft zij samen met de band Van Piekeren, die kennen wij ook, want uh, we hebben wel eens uh, materiaal van ze gedraaid... en Van Piekeren heeft uh, niet zo lang geleden ook al een nieuw album uitgebracht. Dat hebben ze in september gedaan... en inmiddels hebben we ook al meerdere malen al werk van uh, Van Piekeren gedraaid. Maar uh, Anke heeft samen met, uh, nou ja, samen... ja, geloof ik ook nog even samen opgetreden met de band. Dus dat uh, is wat ze uh, gedaan hebben. Terug naar het uh, verhaal van Tols. Want Nederlandstalig uh, staat vandaag uh, toch wel uh, redelijk hoog uh, aangeschreven. We hadden ook uh, Martha Jane Settler uh, van de Tree of Life. Uh, die had ook een Nederlandstalig nummer. Uh, daarvoor hadden we natuurlijk ook uh, Anke Timmer. Maar Tols staat centraal omdat hij een album heeft uitgebracht. Dat heeft hij afgelopen week uh, gedaan. En uh, een van de nummers die op... Blijf je cool en die je nog niet hebt gehoord hier bij Alternative FM... die staat daar ook op, is dit mooie nummer. En dat nummer dat heet Alleen. Ook al ben ik soms verdwaald, het maakt niet uit, ik wil alleen, alleen. Mijlen verder ergens anders varen, vraag me niet waarheen, waarheen. Uh -oh. Are it Het was, het maakt niet uit. van Halfway Station. Daarvoor hoorde je uh, tols met Alleen. Uh, nu nog eventjes terug naar 18 oktober. Toen Frank Bond hier was. Alleen zijn eentje. Maar natuurlijk uh, heeft hij uh, samen met zijn cornuiten van Alaska het, uh, het album afgeleverd. Please for Peace. En daar komt deze hele mooie single vanaf. Silhouettes van de EP Silhouet. Nou, Marcus, het uh, zit er weer op uh, voor ja? deze week. Ja, ja uh, volgende week hebben we wederom een band. Dus de Marvin D-band. Ben je er al heel geestelijk uh, klaar voor? Nee, ik, ben er al, ik weet alleen niet wat ze meenemen. Maar nee, dat is één grote verrassing. Ja, nou, volgens mij hebben we de, de, de setlist uh, hebben we wel van, uh, van de band, hoor. Dus uh, het is ergens uh, gestuurd. Maar ik zal ik ben, ben benieuwd. Van, ik zal het van de week nog wel eventjes uh, onder je neus drijven. God. Dat zou heel fijn zijn, want ja. dan, dan staan we hier gewoon klaar met de juiste spullen. Dat lijkt mij ook. Uh, en altijd kunnen we dan, als we nu toch uh, lekker met z'n tweeën zeggen... Tot volgende, volgende week! week zeggen, want uh, dat kan weer eens sinds uh, lange tijd. Maar uh, jij hebt nog wel een klusje te doen, denk ik nog. Uh, ja, ik ga weer terug naar kantoor. Weer ja. zo'n fijne avond op kantoor. Ik moet dan nog een ja, de hackathon en ik sta een aquarium te verschonen. Bedankt, Hanna. Het aquarium. Ja, ik word weer genomineerd. Ik zie iedereen wel met zijn jas aan. Maar als je nou even nog effe vier minuten wacht. Dan, dan, dan hoef ik niet hier straks alles af te sluiten. Dus het is. Dus ja, dan gaan ze ineens vijf minuten Hadzee. voor voortduren besluiten. Ze gewoon, mag ik het verder uitzoeken? Nou, dat is lekker hoor. Van je vrienden moet je het hebben. Goed, straks hebben wij Vader Veugen nog met een, een aflevering van het verhaal van uh, Peaceful Radio. En dit is de laatste voor vanavond. Say it to my face. Mm -hmm.